Oh, ik ben rijker dan ik ooit heb durven dromen. Ik heb jouw liefde, elke nacht slaap jij naast mij. Maar ik ben bang voor elke dag die nog niet komen. Er dus is een banger hart dan dat van mij. Ik ben niet eens echt uit uiterlijk geval. Ook al is er al geen meid zo mooi als jij. Love from